Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïnse regeringstroepen de hele nacht onder vuur gelegen van pro-Russische rebellen. Vanochtend zijn zware granaatinslagen gehoord. De rebellen, volgens Kiev en de NAVO geholpen door Russische militairen, zijn al dagen bezig met een opmars naar de stad. Duizenden inwoners van Mariupol zijn inmiddels de stad ontvlucht. De separatisten zeggen dat ze inmiddels zo'n 50 Oekraïnse militairen bij Mariupol hebben gedood of verwond. Intussen wordt vanmiddag opnieuw gesproken over een staakt het vuren in de regio. Het treinverkeer rond Schiphol komt langzaam weer op gang. Spoorbeheerder ProRail heeft de sporen tussen Amsterdam en Schiphol weer vrijgegeven. Naar verwachting duurt het nog wel even voor de treinen weer rijden volgens de dienstregeling. Schiphol was vanochtend per trein slecht bereikbaar na een koperdiefstal. Toen de dieven gisteravond probeerden leidingen mee te nemen brak er brand uit. Daardoor raakten kabels die wissels en seinen aansturen zwaar beschadigd. De twee doden na de gasexplosie in Diemen zijn vermoedelijk dezelfde personen als de twee vermisten. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de twee gevonden lichamen van anderen zijn. Dat zou betekenen dat de dodental op twee uitkomt. De lichamen zijn nog niet geïdentificeerd. Er moet nog één woning worden doorzocht. De politie kon niet zeggen of de lichamen van de doden al zijn geborgen. De woning moet eerst worden gestut voor de hulpdiensten naar binnen kunnen. Er is de komende jaren steeds meer behoefte aan hoogopgeleide ICT'ers. Als er niet snel nieuwe mensen worden opgeleid... komen bedrijven steeds meer hooggescholden tekort, verwacht het UWV. De afgelopen jaren is er veel ICT-werk van mbo-niveau naar het buitenland verdwenen. Tegelijkertijd komen er in Nederland steeds meer banen voor hoogopgeleide bij, zoals systeemanalisten en informatica-specialisten. Met name in de regio's Amsterdam, Utrecht, Haaglanden en in het zuidoosten van Brabant is er steeds meer vraag naar ICT'ers. Het weer, vooral in het zuiden veel bewolking, in het noorden ook nog zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het DFM. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Diemen en Knoopendbuidenberg... door een ongeluk 3 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht op de A9 Alkmaar-Amstelveen... bij Bad op 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Luncht. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, bent u daar? Nou, ik ook. Ik ben hier. Bent u daar? Ben ik hier. Nou, heel gezellig. Het is vandaag uh, 5 september alweer. Jongen, jongen, gaat het hard, hè? Ja, het is vrijdag. dus is alweer de laatste werkdag van deze week... Uh, niet voor iedereen natuurlijk. Hè. Er zijn ook van die mensen die zaterdag en zondags moeten werken. Natuurlijk. Maar normaal gesproken, thuis, ja, oké. Okay. Goed, zie je, we lunch. Voor de laatste keer deze week dan althans. Volgende week gaan we, op maandag, gaan we gewoon weer door hoor. Ja, wat hebben we vandaag allemaal? Nou, we hebben vandaag uh, sowieso in ieder geval natuurlijk weer een 3-1. Kwart over 12, gaan we niet doen. Misschien iets later, dan ik het hangt net hoe het uitkomt. Maar in ieder geval rond kwart over twaalf, drie in één. Verder hebben we de weekendagenda vandaag. En natuurlijk ook het regionieuws. En wat er zoal meer uh, ter tafel komt natuurlijk, hè. je weet nooit misschien... Ja. Misschien staat er wel een paard in de gang of zo. Je weet het maar. Nooit, dan moet je er natuurlijk even verslag van doen. Als er een paard in de gang staat. Het wordt vreselijk leuk. Uh, ja, wat we vandaag ook doen. Wat ik ook weer terug. Ja, oh ja, daar ben ik wel blij om hoor. Ja, daar ben ik blij om. Oh, ik dacht namelijk dat ik hem niet meer had, hè? Nee. Maar ik heb hem toch teruggevonden in een oude doos. <lacht> Ja, deze was hij er. Stond op het doosje defect. Ik denk, nou, dat is niet goed. En ik stop hem in de cd-speler. En hij deed het helemaal, zeg. Misschien was het een toevalstreffer, hoor. Kan ook. Maar ik heb toch uh, in ieder geval de cd van mijn oude, oude bandje uit de jaren 60, 70. En ook nog even uit de jaren 80 natuurlijk uh, teruggevonden. En dat vind ik toch leuk. Oh. Maar de twee tracks van Draaien natuurlijk. Of enfin, de, de, deze twee Eén in het eerste uur en één in het tweede uur, ja. Ja, dat is leuk hoor. Zoveel blues kwaliteit. Oude Zandvoorters, die weten het nog wel. Uit de tijd van Le Clou en uit de tijd van uh, Delicia vooral, hè. Ja, Delicia in de handenstraat. Weet je dat nog? Wie weet het nog? En uh, in de 80e jaren, nog met een Bastille een keer voor. Ja, hebben we ook nog een keer gestaan. En, uh, met, toen we een reunie hadden of zo. Uh, ja, een reunieformatie. 87 of 88 geloof ik of zo. Ja. Maar natuurlijk nog steeds uh, met... Uh, ja, met denen Nog steeds een van de beste salzangers van Nederland, vind ik, hoor. Uh, dus uh, dan gaan we twee tracks van draaien, jongens. De komende twee uur. En binnenkort, en dat is wel aardig nieuws natuurlijk. Binnenkort, maar ik weet niet precies hoe, het meestal duurt het een week of drie, vier, misschien iets langer. Maar binnenkort ook dus te vinden op Spotify hè? en iTunes, komt die ook op? Ja. Die leuke oude live CD gemaakt in Devenwijk 1988, 7 juni 1988 om precies te zijn. Hebben we hem opgenomen geheel alive? En ik hoorde het weer terug, jongens, en het swingt nog steeds in zijn trein. Ik mis dat beentje gewoon. Jammer, hè? Ja. Goed, nou, dat gaan we dus straks allemaal doen. Eh, om kwart over twaalf, de drie en één van eh, de, vandaag van Rob Smit. Rob, ik hoop dat ik je luistert. Daar komt er zo aan, hoor. Even twee andere plaatjes en hop, daar komt-ie. Ga dan niet vertellen wat het is, dat hoort dus straks al. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. Ja. FM. En dan kun je ook elke vrijdagmorgen... ZFM TV zien, ja, de dansvloer staat. Oh, de Jan Smit, sorry. Je hangt al rond, bekijkt je telefoon. De Jan Smit. Kijkt alsof je lang wilt gaan. Jij en ik. Ik doe wat stappen vooruit en heel gewoon... Alsof ik zomaar voorbij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 And new. Yeah, that's new, Klops. Klops helemaal. <laughs> Heel nieuw. Nagel nieuw. And this is Waylon. They tell me where we're running to, cause I don't really have a clue. Today. They love drunk. Heart, tell me where we're running to, cause maybe there's some cowboy. Oh woman maybe the whiskey's got me in my wife I don't need no water I'm all good with double a Baby I'm a love drunk. Baby I'm single head love drunk Nou, we gaan uh, zo eventjes te, uh, ja, uh, nieuw onderdelen. Nou, nieuw, nieuw oud eigenlijk. 3 1 uh, drie, drie platen van één artiest of met een gezamenlijk onderwerp. Dat kan natuurlijk. Kunt u indienen als u het leuk vindt. Of u een idee daarvoor hebt. is altijd goed natuurlijk. Laat het ons weten via Facebook of via de telefoon of hoe dan ook. En uh, hier komt hij, De 3 1 van Rob Smit uit nou, antwoord. Die heeft deze aangevraagd. En daar komt hij. Hij duurt lekker lang. Niet low. Drie in één. my Some days I just paraded to God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 3-in-1 op verzoek van Rob Smit. We een of andere, 2-out-of-3 in bed. I do anything for love. En natuurlijk, on a hot summer night of the world, you took the words right out of my mouth. Oh, nou, dat is een, vies, een kwartiertje lang geweld, hè? Dat is gezellig. Wilt u ook een 3-1 aanvragen? Doe dat dan. Nee Zandvoort in de regio. Dat mag allemaal, kunt u gewoon ja. lekker doen. Hier is het Regionnieuws met Ansela de Koning. In de vergadering van 26 augustus 2014 heeft de gemeenteraad van Zandvoort het reglement van orde 2014 voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad vastgesteld. Deze verordening treedt vandaag in werking en ligt ter inzage bij de centrale balie in het raadhuis en staat vanaf vandaag ook op de website. Heeft u, uw, heeft u of uw familie een AVBZ-indicatie en moet u per 1 januari voor ondersteuning aankloppen bij uw gemeente? dan willen de negen cliëntenorganisaties heel graag weten... hoe u daarover tot nu toe bent geïnformeerd. Doe daarom mee aan de Digitale Enquête. U helpt zo mee om de voorlichting hierover te verbeteren. Mensen met een beperking, ouderen, chronisch zieken... en mensen met psychische problemen... krijgen nu vaak ondersteuning via de AWBZ. Het kan gaan om begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf, bescherm wonen via een RIBW en de Dove Tolk. Vanaf 1 januari moet u voor al deze vormen van ondersteuning aankloppen bij uw gemeente. Vermoedelijk heeft u al het nodige gehoord over deze verandering. Uh, het zijn uit de pers of van uw gemeente of van uw zorgkantoor. Uh, en deze enquête wordt dan ook gehouden om na te gaan... of de voorlichting tot nu toe goed is verlopen. Bent u bijvoorbeeld geïnformeerd over de veranderingen... en over de overgangsregeling? En begrijpt u goed wat de informatie voor u betekent? En uh, weet u waar, voor, waar u voor aanvullende informatie terecht kunt? De enquêtezorg naar gemeente bent u al geïnformeerd... Loopt van 4 september tot 4 oktober. Ze is gericht op iedereen die met bovenstaande veranderingen te maken krijgt. Dus ook op mantelzorgers. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. En uh, uh, heeft u uh, moeite met computer of iets dergelijks... dan kunt u ook uw ervaringen telefonisch doorgeven. En dat kan op telefoonnummer 0 30 030 29 16 777. Ik herhaal het nog één keer. Dat is telefoonnummer 030 29 16 777. En dat telefoonnummer is uh, te bellen van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 4. De ChristenUnie en CDA-fracties uit Haarlem, Velzen, Bevenwijk, Heemskerk, Uitgeest, Kaskum, Heilo en Alkmaar... willen de krachten van de gemeenteraden in de regio bundelen om te voorkomen dat de dienstregeling van de Kernemerlijn... en dat is de dienstregeling Haarlem-Uitgeest-Alkmaar, in 2016 verslechtert. NS kondigde begin dit jaar aan de sneltrein haarlem uitgeest Altmaart te willen vervangen door een stoptrein. In de daluren zouden er bovendien nog maar twee in plaats van vier treinen per uur gaan rijden tussen Haarlem en Uitgeest. Veel politieke partijen hebben de afgelopen maanden bezwaren geuit tegen de plannen van de NS. En inmiddels heeft de NS de plannen in ieder geval met een jaar uitgesteld. Alle partijen zien namelijk graag dat de plannen helemaal niet doorgaan. En met deze gezamenlijke actie willen ze trachten dit te voorkomen. We moeten voor toeristen meer leuke dingen gaan ontwikkelen. En dat moet mogelijk zijn zonder dat het heel erg veel geld gaat kosten. Aldus dus Gerard Kuiper. Gerard Kuiper is de nieuwe wethouder van Toerisme Bestuurlijke Vernieuwing. Economie, werkgelegenheid, participatie... personeel en organisatie... en verkeer en vervoer. Zo moet de boulevard bijvoorbeeld... veel gezelliger worden... zodat het weer een flaneergebied wordt. En hij denkt daarbij aan het plaatsen van... bijvoorbeeld kiosken, terrasjes... en eenvoudige versieringen. En uh, er moet natuurlijk geen windmolenpark... voor de kust komen. Dat lijkt me vrij duidelijk. We moeten... Onze zelfstandigheid als gemeente Zandvoort koesteren, verklaart de wethouder. Wel zullen heel veel diensten gaan fuseren met grotere gemeentes en zal een deel van de ambtenaren overgaan naar Haarlem. Maar de lokale politiek met zijn dorpse invloeden moet eigenlijk hetzelfde blijven, aldus Gerard Kuiper. Het treinverkeer tussen Schiphol en twee Amsterdamse stations is vanochtend urenlang verstoord geweest als gevolg van een koperdiefstal. Er reden geen treinen tussen Amsterdam Zuid en Schiphol en tussen de luchthaven en Amsterdam Lelylaan. De NS zette snelbussen in. Rond half elf waren de benodigde reparaties gereed en werd het treinverkeer gedeeltelijk hervat. Bij de koperdistal zouden stroomkabels zijn geraakt en vervolgens in brand zijn gevlogen. Over tientallen meters werd grote schade aangericht aan het spoor. En op dit moment is het dus nog steeds uh, uh, met grote vertraging dat, het, dat er gereden wordt. Dus houd je daar rekening mee als je naar Schiphol wilt. En tot zover het... Niet. of geen weer. Zomer of hartje winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, en dan hebben we het weekendweerbericht. Uh, we hebben uh, de afgelopen paar dagen kunnen profiteren van een hoge drukgebied. Maar dit trekt geleidelijk naar het oosten weg en uh, neemt langzaam in kracht af. Uh, vanuit het zuiden nadert een lage drukgebied. De bewolking heeft vandaag de overhand, maar heel af en toe kan de zon er even tussendoor komen. Over het algemeen zal het uh, droog blijven, al uh, is een buitje eventueel met onweer niet uitgesloten. De oostenwind draait aan noord en is niet meer dan zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 24 graden. Vanavond en komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en op opklaringen. Het blijft droog en er waait een, een zwakke noordwestenwind. De temperatuur daalt naar 15 graden. Morgen schijnt af en toe de zon, maar er zijn ook wolkenvelden en tot lokaal komt het tot een bui. De wind is zwak tot matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Zondagnacht is het wisselend bewolkt, maar droog. De wind is zwak uit noord tot noordwest en de temperatuur zakt naar graden 14 Zondag uh, schijnt regelmatig de zon, maar in de middag is er ook kans op een bui. Ook beterom mogelijk met onweer. De noordenwind is zwak en de temperatuur stijgt naar maximaal 19 graden. Ook na het weekend blijft het droog met naastolkenvelde periode met zon. De wind blijft in de Noordhoek en het is zwak tot matig, En daardoor wordt het niet warmer dan een graad of 18. Tot zover.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 Hate to cut your teeth you will see that there is something so hold on to me. Miss Montreal take our time and take it slow cause this is the right way to go do, do, do. But I don't know what to do I just gotta get through this doesn't do, do, do, do do do do do do Leuke titel, tututututut. Dat is vroeger een grapje op, hè? Tutututututut. Sure ah, ik vertel het niet. Nee, niks. Hey, ehm, uh, het is 5 september en uh, Oeh. Dit is Nielsen. Yeah. Met. Uh, sexy als ik dans. Cool. Nou, ik ben niet sexy als ik dans, hoor. Ja, als ik dans, dans, dans. Nou, dans ik nou überhaupt niet, dus dat is vrij simpel.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 Ik zeg, weet je wat het is baby. Ik voel me sexy als ik dans. ik oh, niet oh, hoor. Oh, oh. Daar heb ik geen last van. heb ik helemaal geen last van. Sexy voel als ik dans. Nou, dan dans ik nooit, dus dat scheelt weer. Ik voel me sexy als ik dans. Maar hij kennelijk wel. Nou. Ik voel me sexy als ik dans. Ik voel me sexy als ik dans. Ja, en uh, dat is hem dan hè. Teruggevonden in een oude doos en uh, daar was hij ineens weer. Binnenkort ook uh, beschikbaar op uh, Spotify en zo. Soulful blues quality, sweet wine. Wine. Every you nog een ook. 1988 was dit. Ooit natuurlijk een single die we al opgeromen hebben in 1968 toen met Zalfel, maar uh, dit was de remake live uitgevoerd in Hoeven-Abergen en Beverwijk. 7 juni 1988. Tjonge jongen. Wat een tijd. Hè? Ja. Goed. Het is toch lekker om het weer eens terug te horen, hoor, na zo'n zo lange tijd. En dat komt, ik had die cd, ik had hem niet meer, want hij is ergens in de Hongarije. En ik vond ineens, een doos en er stond op, defect. Ik denk nou, dat is een afgekeurd exemplaar. En ik zet hem in de cd-speler en hij doet het gewoon. Nou. Ja. Dus. binnenkwam. Ja, ja. Voor de fans, hè? voor de mensen die dat leuk vinden, die herinneringen en die, die cd niet meer hebben, hij komt. Over een paar weken komt hij uh, beschikbaar op, uh, op de digitale media. Uh, Spotify, iTunes en zo. Dat soort dingen allemaal. Dus uh, dan kunt u er weer van genieten. Ja, kost je wel een heel klein bedragje, maar <laughs> nou, geloof ik 9 cent per track of zo. nee, nou ja, 19 cent per track of zo, weet ik wel. We doen allemaal niet toe. In ieder geval, ik, ik hoop straks hebben we in de tweede uur nog even een klein gesprekje met Dane. Dat uh, had ik wel gedaan, maar uh, nog, nog niet te pakken gekregen. We gaan we wel proberen nog twee uur om uh, kijken of we even kunnen verschalken voor een klein gesprekje via de telefoon. En, uh, en verder. Uh, nou ja, goed, uh, straks hebben we natuurlijk de weekendagenda. Uh, we gaan nu eerst naar het uh, NMS nieuws van één uur. Tolzo.